Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga niet naar Israël, dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies voor het land is rood. Het ministerie houdt er rekening mee dat Iran binnenkort Israël aan kan vallen. Correspondent Sander van Hoorn is in Tel Aviv... en vertelt hoe mensen reageren op die dreiging. Heel wisselend. Er zijn mensen die het nieuws gewoon beu zijn. Die zoiets hebben van, laat het dan maar gebeuren. En elke nacht wakker worden en elke morgen vaststellen... dat er nog niks gebeurd is, wetend dat er iets gaat gebeuren. Maar wie, wat, waar. En dus zie je dat hier in Tel Aviv het ook officieel van de regering is... leef normaal door. Winkels en bedrijven blijven bijvoorbeeld gewoon open. Ook reizen naar Libanon wordt steeds moeilijker. Alleen Transavia vlogen rechtstreeks naartoe maar doet dat de rest van de zomer niet meer. Bij rellen op Sint Maarten gisteravond is een Nederlandse militair gewond geraakt. Hij kreeg een steen tegen zijn hoofd. Volgens Defensie gaat het inmiddels goed met hem. Op Sint Maarten is het al weken onrustig vanwege verkiezingen binnenkort. Het Nederlandse leger helpt de politie op het eiland. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse hockeysters zich geplaatst voor de halve finale. Ze waren met 3-1 te sterk voor Groot-Brittannië. Nederland speelt de halve finale woensdag tegen Argentinië. In Utrecht zijn ze helemaal klaar met wildpoepers. De bosjes bij de Maarse Veense plassen liggen vol met wc-papier en poep bij de zwemplein openbare wc. En om daar aandacht voor te vragen, organiseert de lokale SP een drolle teldag. En dan uh, kan iedereen kan, uh, foto's of uh, tellingen doorsturen. En die, uh, die overhandigen we, uh, ik denk, met de eerstkomende gemeenteraadsvergadering. Ja, sommige mensen die komen ook gewoon hier niet, na na niet naartoe omdat er geen wc's zijn, maar ook omdat het uh, vaak erg smerig is. Degene met de hoogst aantoonbare score krijgt een cadeaubon van 25 euro. Het weer, een zonnige avond met een graad of 24. Vannacht koelt het zo'n 10 graden af. Morgen een stralende dag met zon en 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 ...van afgelopen maand juli. Van de grote namen binnen de metal scene. De vaste luisteraar weet dat ik elke uitzending en uur stevig begin... ...met de uuropener die ditmaal kwam van de Finse Death Meesters Swallow the Sun... ...die op 2 juli hun nieuwste single Innocence Was Long Forgotten hebben uitgebracht. Het nummer werd geproduceerd en gemixt door Dan Lancaster... ...bekend van Bring Me The Horizon... Uh, ...muse, enter Sakari. En gemasterd door Tony Lindgren bij Fascination Street Studios... ...en opgenomen door Juho Raiha bij Sound Spiral Audio. Swallow the Sun reageert op, de, reageert op de nieuwe single. Alle nieuwe Swallow the Sun muziek voelde als een ijsdolk door een slapend hart. Daarom wilden we samenwerken met een krachtige producer Dan Lancaster... ...om deze dolk nog dieper in het hart te duwen. De onze... Ruim 20 jaar van wanhoop, schoonheid en hartzeer... hebben de Finse melancholische fakkeldragers de hitlijsten... en tweevoudig genomineerden voor de Emma Gala. Het Finse equivalent van de Amerikaanse Grammy Awards... niet alleen gevormd, maar ook aangewakkerd. Het quintet opgericht in Jivas Kela. In 2000 heeft genoten van talloze door fans geprezen muziekvideo's... met een totaal van meer dan 10 miljoen YouTube views... en dominantie op het gebied van streaming... dankzij meer dan 50 miljoen Spotify plays. Terwijl het ook begonnen is aan een vier continenten... tellende show van 900 shows tijdens hun 20-jarige carrière. Hun nieuwe muziek is echter de eerste stap van de groep... op het nieuwe pad naar het onbekende. Oorspronkelijk gepland op, om op 21 juni te verschijnen... heeft New Jersey Latin Metal Band Il Nino op 2 juli een video uitgebracht... voor een nieuwe single Beast Inside. Het nummer zal verschijnen op de nieuwe EP Il Mortals Volume 1... die oorspronkelijk gepland was voor de release op 28 juni. En die datum is inmiddels verstreken... en er is geen melding van gemaakt door de band... En tot op heden is er nog steeds geen bericht over de release... nog over de vraag of Immortals Volume 2... dat gepland staat voor release op 26 juli, wanneer deze zal verschijnen. Vertragingen komen voor, maar om ze in de tijd van sociale media... volledig te negeren, lijkt heel vreemd. Maar als het doel was om ieders aandacht te trekken door mysterieus te zijn... dan is dat zeker gelukt. Enfin, de nieuwe vertraagde single Beast Inside... hoor je natuurlijk vanavond bij Play It Loud Brand New. FM Sun Uit een de Duitse Stadion-rockers Kissing Dynamite, die op 5 juli via Nepal Records terugkeerden met hun achtste full length de toepasselijk getitelde Back With The Bang. Opgericht als tienerschoolband in 2007... en uitgerust met een authentieke stadion rock attitude uit de jaren 80 heeft Kiss and Dynamite... op talloze grote internationale festivals opgetreden. Opgetreden voor acts als L.A. Rock-sterren Mudley Crew... en heeft massale uitverkochte headline-tours gespeeld. De bloeiende carrière van de band heeft verschillende hoge hitparades opgeleverd... met het nieuwste studioalbum en het debuut op Nippon Records. Not The End Of The Road uit 2022, die op indruk. indruk Wijze naar nummer 2 in de officiële Duitse albumlijsten klom. Bovendien zijn de aanstekelijke hits van de rockformatie meerdere malen op nummer 1 in de Rock Radio Airplay charts terechtgekomen. En de al miljoenen keren gestreamde band heeft meer dan een miljoen views gekregen op elk van hun populairste muziekvideo's. Nu brengt Kiss and Dynamite hun veelbelovende nieuwe album Back With A Bang uit. Opnieuw opgenomen en geproduceerd door zangeres Hannes Braun. Het explosieve titelnummer Back With A Bang, dat ik zojuist rijdde, zet het feest meteen op gang en vormt het decor voor een album vol stadium record. Rock endoms op ware Kiss Dynamite manier. Met hun opwindende, veelzijdige aanbod van twaalf nummers is Kiss Dynamite inderdaad back with a bang en serveert het de beste van de gemoderniseerde Stadium Rock met hun gitaargestuurde anthems, bordevol hitpotentieel en ontworpen voor grote podia. Op 3 juli heeft ieders favoriet, eh, favoriete dead rock band Limbiskit een nieuwe artificial intelligence aangedreven video gedropt voor het nummer Turn It Up Bitch... Turn it up, bitch. Is geen nieuwe track, maar afkomstig van hun meest recente album Still Sucks uit 2021. Dat zwaar op de hip-hop-invloeden van Lim Biscuit leunt. Met een prominente, zich herhalende baslijn en boom-bap-achtige drums. Om zo'n sfeer te begeleiden, biedt de band 2,5 en een halve minuut... aan glanzende, verontrustende, door AI-gegenereerde beelden. Rechtstreeks vanaf de bodem van de griezelige vallei. De video is niet de eerste keer dat de nu-metalgroep zich... in de enigszins controversiële wateren van de kunstmatige intelligentie begeeft. In 2023 onthulden ze een video voor de versie Out of Style... met deepfakes van verschillende wereldleiders... waaronder Joe Biden, Vladimir Poetin en Kim Jong-un. Everybody needs some whole cold fuck up, bang your head shit. So turn it up, bitch. Everybody needs some whole code, cool fuck up, bang your head shit. So turn it up, bitch. Full metal jacket, causing me some racket, talking me some shit 'cause I can back. a new metal from the trash, hell yeah Everybody needs some hardcore fuck kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen. Op ZFM Standvoort. afsluitend klassieke Britse metalers van Blitzkrieg die op 6 september hun 11e studioalbum Blitzkrieg zullen uitbrengen via Mighty Music en de band heeft op 5 juli de zojuist gedraaide eerste digitale single The Spider uitgegeven, wat alles laat zien wat Blitzkrieg tegenwoordig kan nu wave of British heavy metal tot op het bot maar met DNA vol historie, maar met beide menen op in het heden. Terugkerend van een pauze... in de nasleep van hun veel geprezen releases... Back From Hell en Judge Not... is Blitzkrieg net zo vitaal, krachtig en medogeloos... als de dag dat ze meer dan 40 jaar geleden... werden opgericht. De line-up van Blitzkrieg anno 2024... bestaat uit bandoprichter en zanger Brian Ross. Oude leden Alan Ross, de zoon van Brian... en krachtige drummer Matt Graham... vergezeld door bassist Liam Ferguson... en virtuose gitarist... en producer Nick Jennison. Op 8 juli heeft Niels hun tweede en nieuwe single Give Me the Painkiller gedeeld. De Grand Core Titanen hebben de eerste smack in the face single Impose Will van vorige maand gevolgd met een nieuwe medogeloze Rager. Beide afkomstig van hun lang verwachte vierde album Every Bridge Burning. De plaat verschijnt op 30 augustus via Nuclear Blast... waarbij frontman Todd Jones plaagde dat we in principe allemaal weten wat het gaat worden... op de best mogelijke manier. De band is gemodelleerd naar een aantal van mijn favoriete bands, zegt hij. Het soort bands waarvan je, als ze als een album uitbrengen, weet hoe het gaat klinken. Het is het waarmaken van de verwachting. We gaan het nu horen of ze de verwachting waarmaken.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 Mij verscheen de eerste single Burden, wat het eerste nieuwe werk was van SLA Dying in vijf jaar heeft de metalcore band uit San Diego op 9 juli de tweede nieuwe single uitgebracht... The Cave We Fear To Enter. Naast een videoclip geregisseerd door Tom Flynn. Deze release viel samen met de aftrap van hun Amerikaanse headliner tour in Noord-Californië. De song werd geco-produceerd ge ge door gitarist Phil S. Grosso en Hiram Hernandez... gemixt door Aaron Shaparian en gemasterd door Ted Jensen. Lambesis sprak over het lyrische proces voor de nieuwe single... En dit is de eerste keer dat ik de teksten heb geschreven op basis van een idee dat door iemand anders in de band is bedacht. Soms, als we verschillende melodieën uitproberen, gebruiken we tijdelijke woorden die toevallig als tijdelijke aanduiding passen. Maar op dit nummer koos Ryan woorden waarvan hij voelde dat ze representeerden wat hij had verwerkt in de aanloop naar de demo. Het voelde goed voor mij om die therapeutische expressie op zijn plaats te laten. Dus toen ik het overnam, kwam het beeld van een god waar je je angsten onder ogen ziet in je op. Hoewel ik maar een klein beetje van het werk van Joseph Campbell ken... ...deden de beelden mij denken aan een citaat van hem dat ik me herinnerde... ...en ook ter inspiratie gebruikte. S. Grosso voegde er aan toe. de Cave We Fear to Enter is misschien wel een van onze meest avontuurlijke nummers tot nu toe. We hebben veel oude gewoonten en formuleachtige bewegingen doorbroken... ...om iets te creëren dat veel emotionele elementen raakt... ...die we nog nooit eerder zo diep hebben onderzocht. Vanaf het begin was het meteen een favoriet voor ons allemaal... Door naar het koude Noor Duistere Noorden... waar de Noorse black metal hoorde 1349 op 4 oktober... hun achtste volledige album The Wolf and the King... zal uitbrengen via Seasons of Mist. Om dit te vieren brachten... band eveneens op 9 juli hun furieuze nieuwe single Shadowpoint uit... samen met een beklijvende performance video. De clip werd geregisseerd door Claudio Marino... en geproduceerd door Artax Film... en is nu op YouTube te zien. Het komende album werd gemasterd door Jared Prichard... en uh, geproduceerd en gemixt door Pritchard en 1349 frontman... Raven bij New Constellation RMP. Raven merkt op. Shadowpoint is een ode aan de Demon Star. Een weergave van geweld en bloedvergieten. Dit is het perfecte voorteken om te laten zien... wat je van The Wolf and The King kunt verwachten. dat ehm um, 10 juli verscheen de nieuwe videoclip voor het nummer I Was A Happy Kid Once, dat de gloednieuwe single is van de Duitse metalcore band Caliban, en markeert hun eerste nieuwe muziek sinds hun nieuwste studioalbum, Dystopia, dat in april van 2022 uitkwam dat ook de eerste is met nieuwe bassist Ian Duncan. Over het nieuwe nummer en de toevoeging van Duncan gesproken, zegt de band. We zijn verheugd om aan te kondigen dat Ian Duncan zich bij Caliban heeft aangesloten als onze nieuwe bassist en clean zanger. Ians ongelooflijke ta talent en frisse energie markeren een spannend nieuw hoofdstuk voor de band. Met Ian aan boord duiken we in nieuw materiaal dat de komende maanden zal verschijnen. We zijn bijzonder enthousiast om onze single I was a happy kid once te delen. En dit nummer belichaamt de nieuwe richting die we inslaan en toont de dynamische bijdrage die Ian aan ons geluid levert. Dank u voor uw voortdurende steun. Blijf op de hoogte voor meer updates en bereid je voor op een ongelooflijk jaar. Wij kunnen niet wachten. Een dag later kondigde de, de Italiaanse volk power metal band Windrose hun nieuwste album aan. getiteld uh, Troll Slayer dat de opvolger is van Warfront uit 2022 en in oktober van dit jaar zal verschijnen via Napalm Records. Over het komende album gesproken deelde de band het volgende. We hebben meer dan twee jaar gewerkt aan Troll Slayer. Een nieuwe dwergmetal opera die je zal vermaken ...met snelle riffs, bier en plezier. Met Trollslayer hebben we niet alleen... ...alle belangrijke elementen van dwergmetal behouden... ...maar hebben we ook de snelle ritmes... ...die typerend zijn voor onze vorige albums teruggebracht. Zowel Winterszagen als Warfront... ...hebben een grote impact gehad op onze fans. Ook al hebben ze veel stijlverschillen. Met Trollslayer hebben we de beste eigenschappen... ...van beide albums verenigd... ...en leveren wat volgens ons de beste dwergmetal ervaring... ...tot nu toe is. We kunnen niet wachten om een aantal van deze nieuwe nummers... ...live voor jullie te spelen. Ben je er klaar voor? Naast de aankondiging van het nieuwe album heeft Windrose een nieuwe videoclip uitgebracht voor een nieuw nummer van het komende album Rock and Stone. Over het nieuwe nummer zegt de band dwergen van over de hele wereld. We heard you. We hebben samengewerkt met Deep Rock Galactic om onze nieuwe single Rock and Stone uit te brengen. Hult het ultieme volkslied van Dwarf Metal. Als je niet Rock and Stone bent, kom je niet naar huis.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 Mir noch ein Glas besorgen. Oh, oh, Hiebekram in höchster Not. Im Bette wartet nur der Tod. Die Wunderheilung, die ich meine, Hilft jede Manne, viele auf die Beine. Habt neulich das Rezept erfunden. Zwei, drei Beischen lässt den Mensch gesunden. Ungetrüd. Ganz klar im Licht heiß wer mut über kalt und gift Doch ein Glas vom Boy 8. sieben doch nichts ist mir liebe vertreibt den roten Mond und die Sorgen der kann mir noch ein Glas und noch ein Glas besorgen Eveneens op 11 juli heeft het Duitse folk Metal Instituut eh, in Extremo hun nieuwe album Wolken aangekondigd. De opvolger van Compass to the Sun uit 2020 staat gepland voor release op 6 september via Universal Music. De band heeft tevens het nieuwe eerste voorproefje gegeven van het album met de gelijknamige openingssingle en de kurken echt laten knallen. De single release ging vergezeld met een ironische videoclip waarin ze Hand of Blood, een van de... Duitslands meest bekende en meest bereikbare makers van webcontent... en livestreamers als cameo-gast hebben gewonnen. De basisstructuur van het nummer ontstond in minder dan vijf minuten in de oefenruimte... vertelde de band over het ontstaan van het titelnummer. Het geeft weer waarin Extremo Anno 2024 omdraait en waar wij voor staan. Voor samenhang, voor heldere woorden en uiteraard voor veel energie. En voor we het uur zo direct traditioneel hard afsluiten met wederom een metalcore band... heb ik zoals elke week eerst nog de wekelijkse metalnieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalweer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 afgelopen week op. 1 uh, augustus is Pieter Verpalen overleden. Zo valt te lezen dus op de Facebookpagina van Textures, de band waarbij hij enkele jaren deel uitmaakte. De zanger is te horen op het debuutalbum Polars in 2003 en schreef de teksten van Swan Dive, het allereerste nummer van Textures. Na zijn periode bij Textures zong hij in Morn and One God Less. Verpalen laat zijn vrouw en twee kinderen achter. Someone's Daughter is de titel van de nieuwe single van Ginger. In juni werden de opname voor het vijfde album afgerond samen met Max Morton. Ginger staat binnenkort op Alcatraz en Summer en later dit jaar komt de Oekraïnse formatie naar Keulen op 2 november... Sippelvest in Den Bosch op 3 november en Brussel in 5 november. De Zweedse progmetalband Opeth werkt al jarenlang aan een nieuw album... en heeft daar nu de eerste details van bekendgemaakt. Het album heeft de uh, titel The Last Will and Testament meegekregen... en wordt op 11 oktober uitgebracht in samenwerking met Raining Phoenix Music. De eerste single getiteld S1 is nu overal te beluisteren. Komende woensdag, 7 augustus, staat Opeth in een uitverkochte 013 in Tilburg. Dat waren de belangrijkste metalnieuwtjes. Even voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van het laatste nieuws. Maar nu doorga naar de urafsluiter. Dit eerste uur brand new Julie releases. Die komt van de metalcore band. Earnhardt dat op 12 juli hun nieuwe EP Bask in the Blood of our Demons heeft uitgebracht. De plaat bevat twee niet eerder uitgebrachte nummers van de opnamesessies. Voor het nieuwste album The Wretched The Ruinous. Dat verscheen in mei van vorig jaar via Century Media. Tot zo in het tweede uur. Dan heb ik nog meer lekkere nieuwe muziek voor jullie. Blijf luisteren. Maar nu dus metalcore van... Uh, oh, wacht even. Van Earth mm -hmm. En dan uh, ben ik zo weer bij je terug.